Twee uur, Christian Bonebakker met het NOS-journaal. In Venezuela is vicepresident Maduro beëdigd als waarnemend president. Het Hooggerechtshof had zijn aanstelling enkele uren eerder goedgekeurd. Ondanks protest van de oppositie. De aanstelling is omstreden doordat president Chavez, die vijf maanden geleden werd herkozen, overleed voordat hij kon worden beëdigd. Volgens de grondwet moet de voorzitter van het parlement dan waarnemend president worden en niet de vicepresident.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 Goedemorgen en welkom bij Woord. VPRO's wekelijkse rondwandeling door de radioarchieven...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 in eerste uur maken we een muzikale reis door Portugal. Op 9 maart, de datum van vandaag, in 1916... verklaart Duitsland de oorlog aan de jonge, nog kwetsbare Portugese republiek. De geschiedenis van Portugal is die van een oud-Europees land... dat door zijn ontdekkingsreizen opklom tot een wereldmacht. Het kwam door verspilling en slecht beheer in verval. Werd getroffen door een aardbeving, bezet door Napoleon... vocht in de Eerste Wereldoorlog aan de zijde van de Entente... en blijft in de Tweede Wereldoorlog neutraal. Maar hoe zit het met de ziel? Wat huist er in de harten van de Portugezen? Dat ligt onder meer beklonken in de Portugese Fado. Daarover straks een documentaire. We beginnen met Portugese verzetspoëzie. Uit 1971 een programma getiteld "Vers in het Gehoor. Ruim 40 jaar later een wat vreemde titel misschien. Het is een kort fragment van de NCRV. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog hoopte het Portugese volk... dat de geallieerden nu ook aan het fascisme in hun land een eind zouden maken. Het is totaal anders gelopen. De oudste fascistische dictatuur in Europa... werd vriendelijk uitgenodigd om lid te worden van de NATO. Een groot aantal Portugese schrijvers en dichters... hebben uiting gegeven aan hun verzet tegen de ellende en onderdrukking in hun land... en tegen de koloniale oorlog. Een aantal van hen heeft zelf als politiek gevangenen vastgezeten. Langzaam... Doodt ons de honger, verlamt ons de koude in deze krottewijk. Levens rotten weg in de hel van Lissabon, vol vuiligheid. In ieder gevallen lichaam is er een droom die ontwijkt. Monden zonder brood en hersens zonder school. Geld is er alleen voor de oorlog in Angola. En voor de journalist die de Braziliaanse volk vertelt dat Salazar een groot staatsman is. Die de hele wereld moet navolgen om te ontsnappen aan de communistische Sphinx. Wij sterven van koude. Wij sterven van honger. Wij zijn het brood van de ziekte die ons langzaam verteert. Wij zijn 80 tot 100.000 machteloze harten. In de akker de revolutie vruchtbare zaden. Levens rotten weg in de hel van Lissabon, zegt de dichter Negalia. De dictatuur in Portugal bestaat al 45 jaar. In 1926 maakte een staatsgreep van een aantal legerofficieren... een eind aan de democratie. Het leger bracht Salazar aan de macht. Sinds 1926 zijn tienduizenden Portugezen opgesloten geweest... als politieke gevangenen. Duizenden zijn gedeporteerd naar Angola, naar Timor, naar de Azoren en naar het concentratiekamp Talafal op de Kaapverdische eilanden. Honderden van hen zijn in stilte vermoord. Berucht is de gevangenis van Peniche... die aan de kust ligt tussen Lissabon en Oporto. In Peniche is het verboden om te zingen, om te fluiten... of om naar muziek te luisteren. Het is verboden om naar het raam te lopen. Om op bed te zitten. Om voedsel of kleren aan een medegevangene te geven. Het is verboden om met elkaar te praten. Voor politieke gevangenen... Is het verboden om te leven? Nacht van steen. Verstikking van muren. Prikkeldraad. Ijzeren tralies. Ijzeren kruisen op de platte grafstenen. In een dood licht. En de maan. De horens van de maan. Een gevelde bajonet. Nacht van steen. Nacht die gesmeed is, opdat de stilte het hart der mensen zal breken. Goedemorgen, zegt een sipier tegen mij. Ik hoor het niet. Ik sta slechts naar de grote bos sleutels, die schijnen te lachen op het uniform. Walgelijk braaksel van ironie. Goedemorgen. Waarom goedemorgen? Luister, meneer de Cipier. Innerlijk brulde in mijn mond. Hier is het nacht. Niemand woont hier. Bewaar je goedemorgen maar voor buiten. Want alleen buiten is het morgen. Wat is de toekomst van Portugal? Hoe langer de koloniale oorlog duurt... hoe meer het verzet in dit land zal toenemen. Wanneer Portugal de koloniale oorlog moet opgeven zelfs al is dat eerst alleen in Guinea-Bissau... waar de bevrijding het verst gevorderd is... zal dit een enorme weerslag hebben in Portugal zelf. Misschien betekent de bevrijding van de koloniën ook de bevrijding van Portugal zelf. Want het staat vast dat een volk, dat andere volken onderdrukt... zelf ook nooit vrij kan zijn. De bevrijding van Portugal en de Portugese koloniën hangt ook van ons af. Van Nederland, van de westerse landen. Het Westen moet eindelijk eens een eind maken aan de schandalige wapenleveranties en alle verdere steun aan Portugal. De Portugese dichters hebben geschreven over de vrijheid die komt, over de nieuwe maatschappij en de nieuwe wereld. Een ster, een vogel, een bloem, een glimlach, een kind, een wolk, een huis, een vriend. Een verwachting zijn voldoende. Wij zullen de wereld herbouwen. Een wereld gemaakt van sterren, vogels, bloemen, glimlachen, kinderen, wolken, huizen, vrienden, verwachtingen. Wij zullen uitsluiten. De handelaren in bommen, de trusts, de journalisten die zich verkocht hebben, de verraders van allerlei slag, de smeerlappen, de beroepspolitici, de bureaucraten. Weg, weg met hen. Wij zullen hun voedsel beperken. Hetzelfde wat zij met ons doen. We hebben een nieuwe, blijde, waarachtige, eenvoudige, heldere wereld nodig. Met veel zon voor de wandelingen op zondag. En medeplichtige, geheime plekjes voor geliefden in de lente. En de zekerheid dat het niet de politie is die aan onze deur klopt. In de stilte der nacht. In de angstaanjagende morgens. Uma estrela, uma alvo, uma flor, um sorriso, um menino, uma nuvem, uma casa, um amigo, uma esperança basta. Vamos reconstruir o mundo, o mundo das estrelas, aves flores. Sorrisos, meninos, nuvens Casas, amigos, esperanças precisando De um mundo novo Alegre, simples, claro Com muito sol Alegre, simples, claro Com muito sol Ja, je bent meteen in de stemming met een... Mooi Portugees lied ronden we deze aangrijpende voordrachten af... in een kort stukje uit Vers in het gehoor van de NCRV uit 1971. U hoorde daarin Portugese verzetspoëzie... in een vertaling van Bertus van Dijk... met de stemmen van Fred Emmer en Hans Veerman. Montage Gerard van Ibre, regie Ab van Eyck. Portugal, voor velen een geliefde vakantiebestemming... voor anderen een muzikale inspiratiebron. Michael Stroker maakte een documentaire over de Portugese fado... Reisde daarvoor natuurlijk af naar zonnige oorden. En ging op zoek naar het ware gezicht van het Portugese levenslied... ...dat zich kenmerkt door klagende zang, weemoedige gitaarbegeleiding... ...en natuurlijk heel veel melancholie. De eerste keer dat ik uh, Fado hoorde, was jaren geleden... ...op de kamer van mijn gitaarleraar, Kees die een plaat op had staan met een meanderende vrouwenstem. Klagende zang. Virtuose gitaarmuziek. Ik vond het geweldig. Kees gaf me een bandje van Amalia Rodriguez. Ik heb het stuk gedraaid. Het volgende moment dat de Fado een onuitwisbare indruk op me maakte... was een paar jaar later. Bij een concert van Cristina Branco in Zijst of Ik had een afspraakje met een meisje... en ik nodigde eruit om mee te gaan naar dat concert. En ik kan me van die avond eigenlijk... alleen nog maar een paar zoete, zomerse, romantische klanken... van Christina Branco herinneren. En een blote bovenarm. Het meisje naast mij... deed... tersluiks, nonchalant maar o zo berekenend haar vestje uit... en vleide haar blote bovenarm tegen mij aan. Ik keek vluchtig in haar richting, maar haar blik was onverstoorbaar... op het podium gericht, alsof ze zich niet bewust was van die blote bovenarm... en al helemaal niet van mij. Na het concert uh, hebben we gedronken in het uh, café... Van het theater. En daar kwamen we Christina Branco tegen. En we hebben heel gezellig zitten praten over de vado, de geschiedenis. Het verlangen, de nostalgie, de melancholie, de sodade. Maar ik kon het niet helpen dat ik bleef denken aan die blote bovenarm. Het is nu jaren later. Nu zit ik aan de Zuidoever van de Taag. Ik heb een borrel gedronken bij Oefarol. Het oude Visserscafé hier. En zo direct zal ik de veerpont nemen... naar de witte stad Lissabon... die aan de andere kant van de taag ligt. En steeds als ik in Lissabon ben... ben ik op zoek naar die blote bovenarm. Als ik de bakkeljauw en de bagassu heb veroverd op de boerenkom met worst... voel ik me vroeg of laat, na de eerste wijn of de zoveelste... verweest, geamputeerd afgesneden van een groter geheel waartoe ik poor. En dan zoek ik als altijd de Fado-lokalen op. Daar lijkt het alsof iedereen ooit is betoverd door een blote bovenarm... en van die hartverscheurende herinnering nu de bittere tranen viert. Is dit nu Fado? Is dit nu Sodavi? Dois a month, no Por vezes, de noite, a janela, nos detemos, mas são. Wij komen nooit meer samen. De wereld drong zich tussen beide. Soms staan wij beide s'nachts aan het raam... maar andere sterren zien we in andere tijden. Uw land is zo ver van mijn land verwijderd van licht tot verste duisternis, dat ik op vleugelen van verlangen rustloos reizend, u zou begroeten met mijn sterven. Snik. Maar als het waar is dat door grote dromen. Het zwaarste verlangen over wordt gebracht tot op de verste ster. Dan zal ik komen. Dan zal ik komen iedere nacht. Então, Cristina, como está? Ah, oh, desperat. Obrigada, muito obrigada. Het is vier jaar geleden dat ik Christina Branco voor het eerst ontmoette in Zeist. En nu ik in Lissabon ben, zoek ik er weer op. Ze herinnert zich nog ons gesprek in het café... en ik vertel haar van mijn liefdesaffaires met de fado en met een blote bovenarm. Ik mijmer van de onmogelijke keuze tussen de stad en het meisje... en het voortdurende verlangen naar een van beiden. Ze glimlacht, maar ik zie in haar ogen geen blik van herkenning. Hoe kan het ook anders? Ze trekt met haar groep de hele wereld over. Ze krijgt platen na platen. Ze is een paar maanden geleden moeder geworden. Haar Fado is een successtory geworden. Ik vroeg haar hoe ze er nog in slaagt zulke trieste muziek als Fado in wezen is te zingen. Veel oh. mensen denken dat ik alleen maar kante allegrie. Ik kante alleen allegrie, ik kante tristeza Se Als ik de een poema dat is ...dan ga ik niet stoppen met zingen, alleen omdat ik triste, pelo Peleer het tegenovergestelde, ik ga het zingen, het is klaar. Het maar er niet Mijn fado is een ander soort fado dan de oude Vado, zei Cristina Branco. Het is een andere oever van dezelfde rivier. Haar muziek is door haar manier van zingen en de begeleiding van de Portugese gitaar... beïnvloed door de fado-traditie. Maar verder doet ze iets heel anders dan de fado-zangers, de fadistas in de fado-cafés. Ik heb nooit in een fado-kroeg gezongen, zei ze. Ik ben er niet mee opgegroeid. Ik luister naar de oude vados naar de taal van een vreemdeling... Amalia Rodriguez vond ze goed, vanwege de zang... maar ook omdat ze verhalen kon vertellen met haar muziek. Ik breng Alfredo Masneiro in herinnering... de meubelmaker die in kroegjes stond te zingen. Engels sjaaltje om, sigaret in de ene hand, de andere in zijn zak. En terwijl de wereld buiten het vado huis langzaamaan veranderde... stond hij te zingen, Eén hand in zijn zak, in de andere sigaret. Hij heeft sporadisch een plaat gemaakt, nooit in het buitenland opgetreden. Vado is Lissabon... Lissabon is fado. En liefde, jaloezie, as, vuur, verdriet en zonde. Todo is es fado. Dit alles is fado. Bestaat dat nog? Vraag ik aan Cristina Branco. Ja, zegt ze, dat bestaat nog. Maar dan moet je de stad in. De cafés, de nachten door. En dan, als je geluk hebt en op het juiste moment op de juiste plaats bent... laat de fado haar oude, gerimpelde gezicht zien... Oude vrouwtjes hangen half uit het raam met een tandenloze mond biscuitjes te kauwen. Oude mannetjes zitten in groepjes rond tafeltjes in de wijk domino te spelen. Gouwe gidsen gebruikt men hier om eh, vogelkootjes die aan de gevels hangen af te dekken. In een gat dat in de straat is gevallen heeft iemand rechtop een strijkplank gestoken. Dit is Alfama, de arbeiderswijk van Lissabon. In deze kleine steegjes, honderden kleine steegjes... waar je uren kunt dwalen, is ooit de vader ontstaan. Er hangt een soort mysterieuze sfeer. Zeker als het een beetje schemert. Of als het een mistroostige regenachtige dag is. Alsof, er, alsof de tijd hier geen greep op heeft gehad. Als je hier met je handen langs de gebouwen veegt... dan blijft het verleden aan je handen kleven. En Alfama heeft ook een vreemd soort beschermheiligen. Want het is de enige wijk die na de aardbeving in de 18e eeuw... toen Lissabon praktisch helemaal verwoest werd... overeind is gebleven. Vandaar nog die oude middeleeuwse bouwen van de huizen... met veel hout en kleine steegjes. En in de... 19e eeuw, toen Lissabon en vooral de oude arme wijken eh, werd getroffen door een cholera-epidemie was Alfama de enige wijk die gespaard bleef, ondanks het armoedige volk dat hier gehuisvest was. En in deze wijk is dus ooit in de kleine steegjes vol pooiers, viswijven, hoertjes, gouddieven, oplichters, dronken lappen. Hier is ooit de vader ontstaan. Je kunt hier uren dolen. Ik liep te denken aan het gesprek dat ik met Christina Branco had. En ik dacht... Die muziek van haar, die componist, Custodio Castello... En trouwens ook een gitarist. En een goede ook. Die is voor de fado eigenlijk wat Astor Piazzolla voor de tango was. En de tango is ook ontstaan in de... Obscure, grimmige wijken van Buenos Aires. In de kroegen waar duister volk... ...s nachts bijeenkwam om muziek te maken. Ja, en die muziek was... ...veel meer dan een esthetische, muzikale ex expressie. Een manier van leven, een manier van overleven vooral. Een muziek die eigenlijk voor ons... ...westerse, beschaafde mensen onbegrijpelijk is. En Astor Piazzolla heeft daar een hele mooie, intelligente, beschaafde... keurige, nette, gestileerde variant van gemaakt... die wij nu allemaal tango noemen en waar we naar gaan luisteren in het concertgebouw. En zo is het met Fado ook. De muziek die hier in die kleine steegjes is ontstaan. die die kroegjes waar de vissers en de showers, en de lossers s'nachts samenkwamen en de nacht wegdronken. Die muziek die je nog kunt horen op platen uit de jaren 20 en 30... waar de liedjes uit de 19e eeuw nog worden gezongen. Die muziek, die harde, ruwe volkse muziek. Die muziek die appelleert aan een heel andere wereld dan die wij kennen. En ja... Custodio Castello en andere jonge fadista's, jonge componisten... die maken nu eigenlijk een eh, mooie, beschaafde versie van de Fado. Muziek die inderdaad in het concertgebouw niet meer staat En waar wij met genoegen naar kunnen luisteren, die wij begrijpen. Die wij mooi kunnen vinden. hoe langer ik hier rondloop, hoe meer ik het idee heb dat het met Fado... toch niet zo gek veel te maken heeft. Ik loop al de hele tijd achter een oude vrouw aan. Een dikke vrouw, helemaal in zwart gekleed. Zwarte rok, zwarte hoofddoek. Een donkerbruin verweerd gezicht met diepe groeven erin. Vuil onder de nagels. Een grote rieten mand op haar hoofd. Waarin groenten zitten en een keiharde stokvis. En op haar achterwerk, de brede achterwerk, zie ik een dikke... Zwarte strontvliegen zitten. Die heupwiegend met haar mee reist. De kleine steegjes van de Alfama in. Ik denk dat ik haar maar ga volgen. Dit is Fado. Aan de rand van Alfama, in de benedenstad, staat vaak op straat een klein, teer, oud vrouwtje Fado te zingen. Met al de kracht persen de klanken uit de keel. Ze heeft haar ogen dicht. De punten van haar zwarte xaie, haar omslagdoek, heeft ze stevig in haar handen geklemd. Het waait flink en ze wankelt geregeld op haar dunne oude benen. Een dikke man met een grijze paardenstaart in zijn nek en een vuil t-shirtje aan, begeleider. Hij speelt gitaar alsof hij een onderbroek op een wasbord aan het schoon schrobben is. Eigenlijk hoort er bij Fado een Portugese gitaar met twaalf metalen snaren. En dan nog een klassieke gitaar en een basgitaar, maar deze man vertelde me dat hij geen Portugese gitaar kan spelen. Hij vond het te ingewikkeld. Ze heeft geen geschoolde stem, ze zingt geregeld wat vals. Maar toch vind ik het ontroerend. Maar waarom weet ik niet precies. Omdat ik een sentimentele zak ben, natuurlijk. Maar ook omdat het iets anachronistisch is: zo'n broos vrouwtje, zo'n dikke vent. Die het opnemen tegen het geraas van de drukke benedenstad hier vlakbij. Autoalarmen, lawaaiige voorbijgangers. Ik maak vaak een praatje met ze en ze vertelde me een keer dat ze eh, elke dag gaat zingen, ergens in de stad op straat. Ze zingen natuurlijk om een beetje geld uit de zakken van de toeristen te kloppen, maar ook omdat ze niet anders kunnen. Soms word ik uitgescholden door schooljongens, vertelde ze me eens een keer. En soms sta ik hier alleen maar voor de muren te zingen, maar het kan me niks schelen. Lissabon heeft mij de fado gegeven. En ik geef de vader terug aan de stad, tot aan mijn dood. Ik heb de tram genomen op weg naar een oude kennis met wie ik heb afgesproken, Helder. Helder is een uh, jonge fadista, die ik een paar jaar geleden in Utrecht heb ontmoet. Toen hij daar was voor een optreden. En ja, Helder zingt hier geregeld in de fadohuizen. Hij kent iedereen. En bij hem moet ik zijn om de bijzondere vado plekjes in Lissabon te vinden. Vanavond moet hij ergens optreden in, in Alfama. En daar brengt het uh, lawaaiige, schokkende houten tremmetje me nu heen. En iedereen die die tremmetjes uit de tijd vindt, die moet maar met een alternatief komen, want... Die kleine wagonnetjes zijn de enige vervoersmiddelen die door die kleine steegjes heen kunnen bewegen. Ze hebben intussen een heel eigen ritme ontwikkeld. Een beetje het uh, lome ritme van een trage, onbestemde fado. Een goed bedoelende ambtenaar heeft ooit mooie tabellen met vertrektijden gemaakt... En s ochtends rond een uur of zes komen inderdaad de eerste trams door de straten gestommeld. Maar rond een uur of acht staan de straten vol vrachtwagens om de winkels te bevoorraden. Rond een uur of elf gaat elke machinist stevast koffie drinken bij de dichtstbijzijnde kroeg. Tot rond het middaguur geen tram meer op tijd rijdt. S'avonds moet je maar gewoon een uh, leidzaam afwachten of er überhaupt nog wel een tram komt. Maar niemand die er nog mee kan zitten. Op een enkele toerist na die wanhopig van de tabel met vertrektijden naar zo'n horloge kijkt. Maar de grootste obstakels voor die eh, trammetjes de hele dag door... zijn de op de rails geparkeerde auto's. Onder parkeren verstaat een Portugees namelijk je auto zo neerzetten... dat de neus bumper aan bumper tegen de voorganger aanstaat... zodat die niet meer weg kan. de komt het liefste nog een stukje op de tramrails... zodat de tram niet meer kan passeren. En zo dat de hele auto de doorgang voor voetgangers op die smalle stoepjes versperd. En soms zie je wel eens een Portugees als hij ziet dat iemand nog net langs zijn auto kan, nog even teruglopen om zijn auto even iets beroerder neer te zetten. Met als gevolg dat de automobilisten klagen, de taxichauffeurs klagen, de trambestuurder en de passagiers klagen, de voetgangers klagen en de eigenaar van de geparkeerde auto klaagt dat iedereen zo klaagt. En zo is iedereen tevreden. Ik ben op de plek waar ik met Helder heb afgesproken. En waar ik nou ben terechtgekomen... het is een soort buurtfeest in Alfama. In een voormalige kerk. Kerk van Sint Salvador. En nu is het een buurthuis, een gymzaal. Ze hebben daar basketbalkorfjes opgehangen. De rode verf bladdert van de muren. Het gruis van het stenen gewelf ligt duimendik op de houten vloer. Overal hangen glimmende knutselwerkjes van goudkarton. Kerslint, krepapier, uh, en die moeten dan de heilige Salvador voorstellen. Het houten podium is versierd met kerslingers. Ik uh, waan me bij een uh, kerstspel op de middelbare school. En dan, ja, mensen zitten aan lange plastic tuintafels met plastic tuinstoeltjes en plastic tafelkleedjes. En grote kannen wijn en sangria, vette chorizo's en bakeljauwpastijtjes. Het is heerlijk ik zit al uren en uren naar fadista's te luisteren. Ik denk dat ik er al een stuk of 10, 15 heb gehoord. Sommige goed, andere aandoenlijk. De sfeer van al die mensen die in deze gymzaal... Annex Kerk naar Fado zitten te luisteren, dat is prachtig. Ik ben nu al kapot en de nacht is nog niet eens begonnen. Nu zijn we naar de Bayrou toegegaan. gegaan. Dat is de wijk die op de andere heuvel van Lissabon ligt... Aan de andere kant van de benedenstad. Zeg maar een beetje tegenover uh, de heuvel van Alfama. En rond een uur of midden de nacht is het uh, ja, vrij druk en levendig hier op straat. Uh, portiers leuren met hun flyers om de Fado in hun fadohuizen aan te prijzen. Zangers staan op straat hoeken met elkaar te praten... Uitwisselen waar ze vannacht moeten optreden. En in die uh, Casa's Typicus, ofwel uh, zogenaamd typisch Portugese eethuisjes, daar staan vaak leuzen op de gevels als Real Fado of uh, Experience the Tears of Portugal. En je moet daar vrij pittige prijzen betalen om een maaltijd te gebruiken. En die dan afgewisseld wordt met soms goede fado. Maar dat moet je ook nog maar afwachten. En vaak ook nog jolige volksdansen in klederdracht. Meestal als er in de reisgids een bezoek aan een fadohuis staat vermeld... dan is het zo'n soort etablissement. We hebben er een paar bezocht. Gewoon zijn binnen gegaan en hebben wat gedronken aan de bar. Om een beetje te luisteren naar de fado. En het kan eigenlijk alleen maar omdat helder helder iedereen kent. Want normaal gesproken zit je echt vast aan, uh, aan zo'n maaltijd. En soms werd er verrassend goed gezongen. Alleen het is een beetje als met een, uh, een chic restaurant. Waar je heel culinair eet een hele avond. Maar als je dan eenmaal weer buiten staat dan heb je toch nog honger. We zijn in Nono geweest, een bekend fadohuis. Daar hebben we de kleinzoon van Alfredo Marcineiro ontmoet. De meubelmaker die tegen wil en dank de beroemdste fadista na Amalia Rodriguez werd. We zijn in Luzo geweest, een hele chique, uh, romantische tent. Duur, maar goede muziek. En we zijn... In Ufaya geweest, waar ik uh, Antonio Rocha ontmoette, die een paar prachtige vaders zong. Fui lá, mas não vi nunca. Apenas a voz do me deixou triste en surpreend. Porque te viu com alga nesse preciso momento. Junto ao beco do desprezo. Cansado. We zijn weer op weg naar Alfama. Onderweg zijn we vrienden van Helder tegengekomen. En met deze groep trekken we nu weer de kronkelende steegjes van Alfama in. We staan nu voor de deur van Fado Major, een van de Fado-huizen in de Alfame. Maar er is nog iemand aan het zingen en de regel is, zolang die niet bezig is, kom je niet binnen. We zijn inmiddels binnen in de Fado Major. We zitten aan een tafel, we hebben een paar flessen wijn besteld. En uh, langzamer aan zijn er meer duistere figuren aangeschoven. Ik weet eigenlijk niet of dit nou een amateurfado kroegje is, waar ze ja, mensen die gewoon vado willen zingen voor een borrel en een uh, bakklojaal koketje -kro laten zingen. Het is een klein, klein uh, huisje. Heel veel foto's van de zogenaamd beroemde vadistas die hier allemaal hebben opgetreden. Een guitarra aan de muur, natuurlijk. Bankjes, tafeltjes, kaarslicht. Olha, Helder, o Fado Maior é uma casa de fado mais tradicional? Mais tradicional, mas não é uma casa de fado vadio. Não é? Não, não. <laughs> é uma, uma casa de fados mais para portugueses, mais tradicional, mais verdade, menos para turistas, onde se canta espontaneamente. Ik ken Canton hier Want can't, uh, helder zegt dat het hier geen uh, traditionele, geen fado Fadio huis is. Dat wil dus zeggen geen amateur vado maar minder een fado huis voor de toeristen. Ik kan daar Dona de Casa, die mm. is Juliette Estrela. En dan kan het spontaneus, Amigos de Casa, die komen om te Ja, hier zingt dus in principe de baas, de bazin van het uh, huis. Donia Estrela. En die eh, nodigt dan haar vrienden, kennen ze uit, en die zingen hier ook. Er wordt spontane fado gezongen, dus geen voorgekookte spektakels voor, voor de toeristen en de Japanners. De eigenaar zegt dat dit meer een fado voor de Portugezen is en niet voor de toeristen. Na een minuut of twintig gaan de lichten weer uit. Althans, er gaat een soort rood bordelenlicht aan. En gaat er weer gemuziceerd worden. En zo gaat dat tot diep in de nacht door. Helder heeft nog een teug van zijn wijn genomen. En is naar de gitaristen gelopen. Ze bekokstoven wat. En uh, spingelen een, uh, een oude vado. Die gitaristen die, die spelen praktisch alles. En en met een zanger erbij improviseren ze gewoon wat. Helder steekt zijn hand in zijn zak en blaast nog een laatste wolkje rook van zijn sigaret uit. Verlies de zakken, Вот посадный mijn bro, een De laatste halte van vannacht is het vaderhuis. Peregrinje de Alfama. Daar moet je geweest zijn, zei Helder, want daar zingt Argentina Santos. Ja, haar naam viel praktisch al in alle gesprekken met, uh, met Fadista's die ik vandaag had. Argentina Santos wordt op handen gedragen. Ze is de beste Fadista van de oude generatie. Ze is 80 of iets meer of iets minder. Dat weet je nooit bij uh, oude Fadista's. En ze zingt al 50 jaar in haar restaurantje hier in Alfama. Nauwelijks platen gemaakt, nooit in het buitenland opgetreden... tot de laatste jaren sinds de dood van haar man. Ja, ik ben een huisje uit, uit een sprookje binnengekomen. In het portaal is weer een klein huisje gebouwd met rode dakpannetjes... dat uh, uh, als wc-dienst doet. En dan achter de zware houten binnendeuren begint het eigenlijke eethuisje. En daar zit Argentina Santos, altijd op de vaste plek. Naast de ingang, voor de bar... Telefoon binnen hand bereik om reserveringen te noteren. Severesten rennen in het rond met witte kanten schorten en zwarte rokken. Uh, de muren zijn met Del's blauwe tegeltjes betegeld. De heilige Antonius staat erop. En uh, wij zijn hier aan een tafeltje voor de open haard gaan zitten. En ze heeft gezongen en nog eens gezongen, totdat ook de laatste toeristen het huis uit waren. En, uh, dat eethuisje eigenlijk steeds meer op een huiskamer is gaan lijken. En ja, wat kan ik zeggen? Het was geweldig. Ze is de beste fadista. Moet je je voorstellen, een dikkige oude vrouw van tachtig... met een hele weerbarstige, pure stem. Soms heel subtiel. Soms ook snerpend hard, met een raar Portugees accent. En die gaat hier gewoon staan. Zwarte omslagdoek natuurlijk. Ogen dicht. En... Die zingt uit haar tenen. Dat heeft niks met showbiz of managers of wat dan ook te maken. Die zong alsof de leven ervan af hing en Dat elke keer weer, dag in, dag uit. Ze greep me bij de strot. De kater na vannacht is groot. Ik zit in de benedenstad van Lissabon. Op het Praça do Comércio, Of Terreiro do Passo, zoals het ook al wordt genoemd. Het voormalige handelsplein aan de Taag. Een kop koffie en bika te drinken. Ik zie de schepen aan me voorbij trekken in de Taag. Verkeer raast voorbij. Toeristen lopen in hordes rond. Hier rijden geen houten wagonnetjes, maar moderne, geruisloze trams. Het verschil met de wereld van Alfama en vooral de wereld binnen de poorten van de vaderhuizen is groot. Toen ik vannacht naar huis liep, kwam de zon al op. Echte. ...mooie, aangrijpende fado bestaat nog. Het hangt erg van de ambiance, van het juiste moment... ...en de stemming van de vadista af. Maar als je geluk hebt, maak je het mee. Na Argentina Santos... ...was er vannacht eigenlijk niks. Behalve nog wat restjes wijn... ...en een laatste sigaret... Zwijgend dronken we aan de bar onze glazen leeg en staarden mijmerend voor ons uit. En even dacht ik naast mij de blote bovenarm van een meisje te voelen. Um fadário Um fez um rosário Aos pés da Virgem Maria Fijn, sem ben que te que me ben hem te amain. Ik ben hem te amain. Ik que vida triste e chulada. De, de documentaire Fado het betraande gelaat van Lissabon. Eerder uitgezonden in 2004, gemaakt door Michael Stroker. Hij trok de oude wijken van de hoofdstad in... op zoek naar het ware gezicht van de Fado... en trof een wereld aan vol saudade, melancholie en verlangen. U luistert op Radio 1 naar Woord bij de VPRO... voor vragen en opmerkingen over Woord. Kunt u mailen naar woord.vpro.nl. En terugluisteren, dat kan via onze Facebookpagina... facebook.com slash woord.nl. Daar kunt u zich trouwens ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Je kunt ook luisteren via de speciale radiogemist-app voor iPhone... van de VPRO en direct abonneren op de podcast. Dat kan dan ook nog. Dat is via vpro.nl slash onderstreepje podcast. Hebben wij nog even tijd voor een fadootje van een melancholische man? Ja, ik zie Gert van Dam ook ja knikken, dus dat gaan we even doen. lisboa ja se Mil velas nos altares da colinas Guitarras pouco a pouco imudeceram Cerraram-se as janelas pequeninas Lisboa dorme um sono repousado Nos braços voluptuosos do seu tejo Cobriu a colcha azul do céu estrelado E a brisa veio a medo dar-lhe um beijo Lisboa andou de lado em lado Foi ver uma toerada Depois bailou bebeu. Disboa Lisboa ouviu cantar o fado Rompia a madrugada Quando ela adormeceu A não parou a noite inteira Poemia nada, mas bairrista Foi a sardinha assada lá na feira E a segunda sessão de uma revista Dali para o bairro alto enfim galgou No céu a lua cheia refugia Ouviu cantar a mala e então sonhou Que era a saudade Aquela voz que eu via, Lisboa, andou de lado em lado, foi ver uma toalhada, depois bailou, bebeu. Lisboa, ouviu cantar o fado, rompia a madrugada. Quando ela adormeceu Lisboa ouviu cantar o fado Rompia a madrugada een mooie Fado, afkomstig van de cd The Story of Fado. Ook gebruikt in de voorgaande documentaire. Volgens mij Tony de Matos met Lisboa Annoite. Mocht ik nou abuis zijn, dan hoor ik dat graag via woord.vpro.nl Schrijven, dat kan ook. Lekker ambachtelijk. Dat adres is Woord bij de VPRO. Postbus 11 1200 JC in Hilversum. Dus postbus 11 1200 JC in Hilversum. En zoals net gezegd, wilt u op de hoogte blijven... van de wekelijkse samenstelling van onze programma's? Dan kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. En dat kan via de openbare Facebookpagina. Dat adres is facebook.com .nl. Het is bijna één minuut voor drie. Dat betekent dat het tijd is voor de wetenswaardigheden... op het gebied van de laatste nieuwsberichten. En eh, daarna gaan wij weer verder, na het korte journaal. Dan zijn we bij u terug. En dan gaan we beginnen met een uurtje koude oorlog. Het is absoluut de moeite waard om er even bij te blijven. Überhaupt trouwens de rest van de nacht. Want er staat u nog een hele bijzondere en gemeleerde samenstelling te wachten. Dus blijf wakker of blijf aan het werk met een oortje bij de radio. Tot zo.